Ik wil vandaag beginnen met twee zaligsprekingen sprekingen uit het boek Openbaring. En de eerste die staat in Openbaring 1 en in vers 3. En in Openbaring 1 en vers 3, daar lezen we het volgende. Zalig is hij die voorleest. Dat ben ik. Ik lees voor, ja. En zij die de woorden van deze profetie horen... Dat bent u. En bewaren hetgeen erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Dat bewaren, dat geldt voor mij en voor u. Voor allebei. De tweede zaligspreking spreking staat in het laatste hoofdstuk van het boek openbaring. In openbaring 22 en vers 7. En daar staat, zie ik kom spoedig, zalig, hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart. Ja? Dus wanneer ben je nou... een gezegend, een gelukkig... een voorspoedig, een zalig mens? Als je de woorden leest... als je ze hoort... en als je ze bewaart. Dat lezen overigens... dat betekent veel meer... dan alleen maar in staat zijn... om te kunnen lezen. Dat betekent als je gaat lezen... dat je... Onderscheid weet te maken tussen allerlei zaken. Dat je dingen nauwkeurig gaat weten... dat je dingen gaat herkennen en erkennen. Dat lezen, dat geeft je dus begrip en inzicht. Daarom moet je lezen. En dat horen heeft te maken met gehoorzaamheid. Evenals het woord bewaren. Dat komt van het Griekse tereo... en dat woord bewaren staat zowel in het eerste... ...als in het laatste vers wat we gelezen hebben. En dat betekent als je die woorden leest... ...dat je er zorgvuldig op moet letten. Dat houdt dat bewaren in. Dat je er zorg voor moet dragen. Maar vooral dat je het moet naleven. Ja? Het één heeft dus te maken met het ander. Alleen het lezen en het horen is niet voldoende. Het moet bewaard worden en vooral toegepast worden... ...in uw leven. En daar hebben we net al iets over gehoord. Doen wij dat nog altijd? Ja? Nou, een van de woorden... ...van de profetie uit het boek... ...openbaring... ...gaat over een... ...merkteken. Een merkteken dat in de eindtijd... ...in het laatst der dagen... ...van overheidswegen... ...bij mensen... ...aangebracht gaat worden. En daar gaat... ...de studie vandaag over... ...over dat merkteken. En dat aanbrengen... ...van dat merkteken... ...zolang het niet... ...anders wordt aangetoond... ...ga ik ervan uit... ...dat dat een letterlijke... ...vervulling krijgt. Ja? Dus dat er inderdaad een teken aangebracht gaat worden. En ik wil dan ook vandaag met u... ...alle versen doorlezen... ...en doornemen... ...waar er sprake is van dat merkteken. En waarom? Om als het zover is, onderscheid te kunnen maken hoe wij moeten gaan handelen. En we hebben in de gebeden gehoord dat de geest kennelijk tot meer mensen spreekt... ...en zegt dat de tijd naar wij is, met dit soort zaken. Ja? Dus laten we gaan lezen waarvoor de eerste keer sprake is... Van het merkteken. En dat is in Openbaring 13. We zullen trouwens bijna nergens anders komen dan in het boek Openbaring. Openbaring 13 en de versen 16 en 17. In Openbaring 13, daar lezen we het volgende in vers 16. En het maakt. Wat is dat het? Laten we voorlopig invullen dat dat. ...de overheid is. Dus de overheid maakt... ...dat aan alle, ...ik herhaal dat voor de zekerheid nog een keer... ...aan alle ...de kleine... ...en de grote... ...de rijke... ...de arme... ...de vrije... ...en de slaven... ...een merkteken... ...gegeven wordt. Gegeven. Waar... ...op hun rechterhand... ...of op hun voorhoofd... ...en dat niemand... ...en dat herhaal ik ook een keer... Niemand kan kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. En dat merkteken kan bestaan uit de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dat is dus wat er in dat vers staat. Nou, dat woord merkteken, dat komt van het Griekse garagma en dat betekent eigenlijk een brandmerk of een teken, Ja? En we hebben de, en dat is al een beetje een idee waar we dan aan moeten gaan denken. Dan hebben we al een richting eh, welke kant we op gaan. We hebben ook gelezen dat niemand uitgezonderd wordt. Ja? Dus iedereen wordt dit teken gegeven. En het feit dat iedereen dus zo'n teken krijgt... geeft eigenlijk aan of toont aan dat het voorziet in onze belangen. En... Iets wat in je eigen belang is. Waarom zou je weigeren om dat te nemen? Ja toch? Er zijn nog meer voordelen. Het voordeel is dat je op deze wereld in staat bent om gewoon mee te blijven doen. Want je kunt kopen en je kunt verkopen. En ik denk dat je daar dus gelijk bij moet zeggen. Je kunt betalen en ontvangen. Want dat heeft te maken met kopen en verkopen. Ja? En we hebben gezien dus dat niemand kan kopen en verkopen als hij dat teken niet heeft. Dus op het eerste gezicht, op het eerste gezicht, ik benadruk dat nog een keer, lijkt het dus een alleszins redelijke overweging om dat merkteken te laten aanbrengen. Want daardoor ben je gewaarborgd van voeding, verzorging, veiligheid enzovoorts in dit leven. Ja? Goed, hoe gaat dat merkteken eruit zien? Waar moeten we aan denken? Ik denk dat dat een verkeerde vraag is. Ik denk dat we de vraag anders moeten formuleren. Ik denk dat we moeten zeggen, welke mogelijkheden heeft de overheid tegenwoordig ter beschikking om zo'n merkteken aan te brengen? Wat zijn de technische mogelijkheden? Ja, En misschien moeten we eerst even nog terugkijken voordat we daar verder op doorgaan. Wat is er in het verleden gebeurd bij dieren? Bij onze dieren, bij de paarden en de koeien en de bisons in Amerika en zo... daar gingen ze vroeger met zo'n stempel te werk... en dat brandden ze op het paard, de koe, de bison, noem maar op. Dat stempel, dat was een letter of een teken en dat gaf aan... Dat dat paard, dat dat stempel had, dat behoorde bij die boer. Dat was zijn eigendom. En dat gold ook voor de koeien enzovoorts. Ja. Nu lopen er bij ons in de wei allemaal van die beesten met van die gele plaatjes in de oren geniet. Zo noem ik dat dan maar. Daar staan ook gegevens op. Die aangeven wie de eigenaar van dat beest is. Onder andere staan nog meer gegevens op. Dan komen we nog dichter bij huis en een heleboel mensen hier zullen waarschijnlijk huisdieren hebben. Wat hebben die huisdieren tegenwoordig? Die hebben een chip geïmplanteerd. En dat betekent, als je met een apparaatje bij die chip kunt, uh, komt, dan kun je aflezen wie de eigenaar is, wat zijn telefoonnummer is, wat zijn adres is. En mocht het beestje zoek zijn, kun je hem zo terugbrengen naar de eigenaar. De wetenschap. ...heeft dan nog een extra dingetje... ...want die doen vaak... ...allerlei eh, dieren volgen... ...door middel van een zendertje... ...wat ze eraan vastmaken... ...en dan kunnen ze dus... ...heel de gang van zo'n dier volgen... ...waar die naartoe gaat... ...hoe die zich verplaatst... ...al dat soort zaken... ...en dat werkt via het GPS-systeem... ...net als uw TomTom... -tom, ja, ...die u in de auto heeft... ...het Global Positioning Systeem... ...nou... Je zou dus kunnen zeggen dat in mindere of meerdere mate de dieren een soort voorloper zijn geweest voor ons. Ja? Want wat hebben wij als kenmerk tegenwoordig? We hebben al een kenmerk. We hebben allemaal een paspoort of een identiteitskaart. Maar in uw paspoort en in die identiteitskaart, daar zitten. RFID chip. Wat is RFID? Dat is radiofrequentie identificatie. Ja, en dat is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in of af te lezen van uw paspoort. Ja, en die dingen die worden dus geplaatst. In objecten, in voorwerpen, in mensen of in dieren. En dat maakt het mogelijk om die producten of die mensen of die dieren draadloos, uniek te identificeren. Ja? Op uw chip in dat paspoort staan alle gegevens die ook gewoon geschreven of getypt staan in uw paspoort. Aangevuld... ...met extra niet zichtbare gegevens. Waaronder een tweetal biometrische kenmerken. Namelijk uw gelaatsscan en uw vingerafdrukken. De opslagcapaciteit van die chip is 72 kilobyte. Ja, u krijgt een lesje vandaag in, uh, in uh, regeringszaken. In 2006... ...werd dat biometrisch paspoort ingevoerd... ...en in 2009 werd daaraan toegevoegd... ...de gelaatsscan en de vingerafdrukken. ja? En ik heb u gezegd, 72 kilobyte. Er is dus ruimte voldoende over op die chip... ...om daar nog allerlei andere zaken op aan te brengen. Uw telefoonnummer staat niet in uw paspoort. Kan erop aangebracht worden... Uw adres staat niet op uw paspoort. Uw beroep, uw medische gegevens, uw religieuze gegevens, uw politieke gegevens, eventueel een strafdossier, mocht u dat hebben, kan daar allemaal op aangebracht worden. En als we er nou nog een merkteken aan toe gaan voegen, waardoor we in staat zijn om te kopen en te verkopen, dan is het cirkeltje rond... Ja? En dan houdt dus onze privacy volkomen op te bestaan. En dat gebeurt allemaal onder het mom voor u en voor mijn veiligheid. Ja? U weet wat er gebeurd is nadat de Twin Towers ingestort zijn, hoe Amerika zijn veiligheidsnormen aangescherpt heeft met personen die het land inkwamen enzovoorts. Nou, dat is kleinschalig wat in de toekomst grootschalig zal gaan gebeuren. Ja, maar er komt bij als al die gegevens waar we het net over hadden op een chipje aangebracht worden ter grootte van een rijstkorrel of wat dan ook en het wordt aangebracht in uw rechterhand of in uw voorhoofd dan hebben we geen paspoort meer nodig want dat heeft u altijd bij u je hebt geen geld meer nodig, geen cash geld want je kunt iedere keer zo betalen dat betekent ...dat Brinks geldtransport... ...zal niet meer overvallen worden, want er is geen kerstgeld. Tankstations zullen niet meer overvallen worden. Mensen waarvan men denkt dat ze veel geld in huis hebben... ...dat zal ophouden te bestaan. Ja, de sieraden komen ze halen. Maar het geld niet meer, want er is geen kerstgeld meer. Eigenlijk te mooi om waar te zijn. Allemaal voor onze eigen veiligheid. Ja? U weet ook dat uw telefoonverkeer en uw e-mailberichten... en uw hives en Twitter en Facebook... en weet ik hoe al dat moderne gedoe heet. Ik ben van een andere generatie. Dat wordt door de overheid bewaard en opgeslagen. En waar nodig bekeken. Als u dus telefoongesprekken voert... of e-mails verstuurt met vreemde woorden erin... aanslagen, bom en noem dat soort dingen maar... Dan wordt u scherp in de gaten gehouden. Dat gebeurt dus allemaal al. Ja? En misschien denkt u van... Nou, dat kan dan wel dat dat telefoonverkeer bewaard wordt... maar dat aanbrengen van dat chippy... dat maak ik niet meer mee. Nee, daar ben ik te oud voor. Dat gebeurt in mijn tijd niet meer. Ik ga u wat voorbeelden geven... wat op dit moment wereldwijd plaatsvindt. Zes jaar geleden is het in Nederland al begonnen. In Rotterdam, ik heb het al een keer eerder genoemd... daar heb je die discotheek, de Baja Beach Club. Twee weken terug hebben ze daar nog flink liggen matten met elkaar. Maar in 2006, toen is daar door een arts... bij 70 personen, er waren maar 70 mogelijkheden... een chip aangebracht in hun arm. De arts heeft dat gedaan. Die mensen die lopen langs een scanner... die kunnen zo naar binnen en naar buiten... die hoeven niet gecontroleerd te worden... want ze weten dat zijn vaste klanten. Die kunnen op het VIP-dek... Very important persons... wat dat allemaal is in zo'n discotheek. Ik weet het niet. Ik kom er niet. Ja. En ze kunnen ermee betalen. Dat gebeurt dus in Nederland... op dit moment in Rotterdam. Dat is niet het enige. In Brazilië... Ik zal de de stad niet noemen, maar... ik zal hem wel noemen, dan kunt u het opzoeken als u wil. Vittoria de Conquista, zegt me verder niks. Daar lopen 20.000 studenten rond... met een t-shirt met zo'n RFID-tech erin. En in 2013, dat is over een paar maanden... moeten alle 43.000 kinderen, schoolgaande kinderen... tussen de 4 en de 14 jaar... die moeten zo'n chip hebben. En dat is daar een stuk eenvoudiger... want ze dragen school... Uniformen. Dus de overheid zorgt dat dat keurig geregeld wordt. In Amerika, in Texas, in diverse districten... ...hebben studenten vorig jaar een RFID-chip op hun laptop of op hun badge gekregen. Dus er wordt overal proef gedraaid. Het wordt nog niet aangebracht in de rechterhand of het voorhoofd. Ja? U weet dat, of u hebt misschien gehoord op het nieuws... ...dat een aantal weken geleden is in Amerika... ...de nieuwe ziektekostenverzekeringswet aangenomen. Die wet die heet ObamaCare. Ja? In die wet staat een paragraaf... ...dat je niet in aanmerking komt voor medische verzorging... ...als je niet in het bezit bent van zo'n chip... Verderop, in een andere paragraaf staat dat men voornemens is in de komende tijd, er werd geen tijdstip genoemd, om ook het bankrekeningnummer op die chip te laten aanbrengen. En dan komen we dus weer heel dicht bij dat plaatje uit waarin alles bij elkaar staat. Ja? Goed. Nou, ik toch bezig ben, spuik ik maar gelijk de rest ook. We hebben net naar die dieren gekeken. Uh, en aan het eind hebben we gezien dat de wetenschap dus een apparaatje aan zo'n dier bevestigt om ze te kunnen volgen. Het toeval wil dat in 2014, dat is over anderhalf jaar, wordt in Europa het civiele satellietnavigatiesysteem Galileo in gebruik genomen. Ja? Dat heeft te maken met tijdsreferenties en plaatsbepalingen. En het is nog nauwkeuriger dan het Amerikaanse GPS-systeem. De Raad van Europa heeft gezegd dat het puur bedoeld is voor politieke zaken. Dus niet militair. Ze zijn niet meer afhankelijk in Europa dan van die Amerikaanse en die Russische satellieten. Maar de systemen kunnen wel op elkaar aangesloten worden. Dus er is over nagedacht. Ja? Krijgen wij nou nog op die chip ook nog zo'n zendertje, zo'n dingetje... wat in verbinding staat met die Galileo... dan kunnen wij dus overal gevolgd worden. Opgespoord worden. Gebruikt worden. Misbruikt worden. Noem maar op. Ja? Goed. Willen wij dus in de toekomst in deze wereld mee blijven doen dan zal er dus ergens in de toekomst een teken aangebracht worden. Want er staat, aan alle wordt een merkteken gegeven. Dat hebben we gelezen. Ja? Ik kom straks nog even terug op die chip. We gaan eerst naar het volgende vers in het boek openbaring. Want we hebben net uit openbaring 13 vers 16 en 17 gelezen. Nu krijgen we vers 18. Let u op de woorden die erin staan. Hier is wijsheid nodig, staat er. Het gaat over wijsheid. Wie verstand heeft, wijsheid en verstand. Wie verstand heeft, berekenen het getal, want het is het getal, uh, het getal van het beest, want het is het getal van een mens. En het getal is 666. Dat getal 666 heeft dus te maken met een mens, staat er. ja. En we hebben net gelezen over wijsheid en verstand. En toen dacht ik van, als we nou iets willen weten over wijsheid en verstand, bij wie moeten we dan te raden gaan? Dan moeten we, ja, dan moeten we naar Salomo. Ja? Want die bad tot God om wijsheid. Waarom? Om zijn volk te kunnen regeren en te richten. En wat zegt Salomo in spreuken 1 vers 5? In Spreuken 1 vers 5 zegt Salomo, de wijze horen en vermeerderen inzicht. Wim had het daar vorige week ook over, over dat horen. Als je luistert, vermeerder je je inzicht. Maar wat zegt Salomo nog meer in datzelfde vers? Wie verstandig is, verwerven overleg. Wat bedoelt hij? als je verstandig bent dan ga je overleg plegen dan ga je spreken daarover over allerlei zaken ja? en God zoals ik het lees en mag begrijpen vraagt van ons in openbaring 13, 13 vers 18 om ons verstand te gebruiken door met elkaar over dit soort dingen te spreken hoe zie jij dat hoe denk jij daarover wat denk je daarvan? Ja, wat heb jij daarover gelezen? En dan ga je wijs worden. Alleen, mijn ervaring is... Ik weet niet of dat bij u ook zo is... Over zo'n onderwerp als dat merkteken... Ja, daar wordt nauwelijks met elkaar over gesproken. Toen ik hier in het begin kwam, zei ik... Over het Koninkrijk van God wordt ook al niet zoveel met elkaar gesproken. Maar toch zouden wij dat meer moeten doen... Want we zijn begonnen met die zalig spreking. weet u nog? Wie leest en hoort en bewaart. Ja? Dus we moeten die dingen lezen en horen en er met elkaar over spreken. In vorige studies die ik hier met u gehouden heb over het Koninkrijk van God... ...hebben we samen een aantal versen gelezen die spraken over waakzaam zijn. Met betrekking tot de terugkomst van Yeshua... ...en de tekenen die eraan voorafgaan. gaan. We hebben samen gelezen... ...dat we het profetisch woord niet moeten verachten. Dus dat we er aandacht aan moeten besteden. We hebben gesproken dat we onderzoek moeten doen. Er werd net ook opgewezen. Ja? We moeten onderzoek doen. En we hebben gelezen dat we toe moeten zien... ...op onszelf en op de leer. Ja? Dus we hebben 24 uur per dag ter beschikking... ...en een aantal uren... ...moeten we werken en eten en slapen en al dat soort dingen... ...maar daar blijft natuurlijk tijd over. En hoe vullen we die in? Ik denk namelijk als we ons daar helemaal niet mee bezighouden... ...dat dan misschien die verse in Matthäus 24... ...de reden over de laatste dingen... ...op ons ook een beetje van toepassing zijn. We eten, we drinken, we huwen, we planten... ...en voor de rest bemerken we niks... ...als de, als de ellende los gaat barsten. Ziet u? We gaan terug naar dat getal 666. Hoe moeten we die omschrijving nou duiden? Ja? Is het het getal van de naam van een mens... ...of is het het getal van iets... ...wat door een mens bedacht is? Ja? Ik denk dat we... ...kritisch moeten blijven en alle mogelijkheden op dat gebied moeten openhouden. <lacht> Want we moeten de tekst van vers 16, 17 en 18 van openbaring 13 met elkaar in verband brengen. En we moeten hem zo letterlijk mogelijk nemen. En als je hem zo letterlijk mogelijk neemt... ...dan ontkom je er niet aan dat je moet constateren dat het te maken heeft met kopen... ...en verkopen. Dus zo, zo ben ik dan... ...alle nieuwe regelingen... ...die wereldwijd op grote schaal... ...door de overheid ingevoerd worden... ...en die te maken hebben met kopen en verkopen... ...die hou ik scherp in de gaten. Ja? Eén van die regelingen... ...wordt toevallig ook in 2014 ingevoerd en dan heb ik het over de IBAN code u kent die spotjes wel van televisie ja let u op ik zeg niet ik herhaal het voor de zekerheid maar een keer ik zeg niet dat de IBAN code het bijbels merkteken is ik zeg ook niet dat het niet zo is ja? dus dat u me niet verkeerd begrijpt maar u moet nu al, als u geld overmaakt naar het buitenland, die 18 cijferige IBAN-code invullen. En dat vind ik nou het vervelende van die IBAN-code. Het zijn 18 cijfers. Wat is er toch met die 18? Ja, dat is 3 keer 6. Dat is heel vervelend. Ik kan er voor de rest ook niks mee. Ik zeg er verder ook niks mee. Ik constateer het alleen. Ja? Maar ik vraag me dus af, zou dit de voorloper kunnen zijn? Zou dit uh, de aanloop kunnen zijn naar het invoeren van dat merkteken? Kijk, die IBAN-code wordt op dit moment nog niet aangebracht in uw rechterhand of in het voorhoofd. Maar de techniek, de technologie, is er om het te doen. Dus nogmaals kritisch blijven. Dus even voor de, voor de duidelijkheid... dat ik straks niet de schuld krijg... als er bij u een deurwaarder aan de deur staat. Hè. Ik heb dus niet gezegd... dat u uw rekeningen niet meer moet betalen. Hè. U moet gewoon uw rekeningen blijven betalen. Hè. Want dan zegt u... ja, wij hebben een predikant... en die zegt die IBAN-code... daar moet ik niks mee van doen hebben. Dus ik betaal niet. Zo steken we niet in elkaar. Hè. Denk eraan. Goed. Andere... ...persberichten die twee weken terug op het Nederlandse radiojournaal vermeld werden. Ik lees u voor. Het samenwerkingsverband Sixpack tussen ABN AMRO, ING, KPN, Rabobank en Vodafone... ...voor een Nederlands systeem voor mobiele betalingen is stopgezet. De reden hebben ze ook gegeven omdat er betere manieren zijn om het doel te bereiken. Het systeem was te complex en het duurde veel te lang voordat het goed ingevoerd kon worden. Wat die betere manieren zijn, werd niet gezegd. Wat het doel is, werd ook niet vermeld. De enige bank waar je op dit moment kleinschalig met je mobiele telefoon kunt betalen, is de Rabobank. Die hebben dat bij enkele winkelketens, zijn ze dat aan het uitproberen. En nu in Londen, in het Holland Heineken House, waar ze 100.000 toeschouwers verwachten, daar hebben ze dat mobiel betalen, de Rabobank, grootschalig gepromoot. Ja? Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, er wordt dus naar allerlei manieren gezocht om het betalingsverkeer te gaan veranderen om criminaliteit tegen te gaan, om fraude tegen te gaan. Maar het betekent wel dat de controle op het individu veel groter wordt. Ja? En wij hebben in het verleden, ik net zo goed als u, door bijbeluitleggers... zijn we allemaal ook wel eens onderwezen over die verzen uit openbaring 13. Ja? Alleen 10, 20, 30, 40 jaar geleden hadden we nog geen chips die geïmplanteerd konden worden. Dus we hebben wel een bepaalde bagage meegekregen... maar we moeten wel in de gaten houden wat er daadwerkelijk gebeurt. De profeet Daniel heeft natuurlijk niet voor niets in Daniel 12, vers 4 gezegd... dat in de eindtijd vele onderzoek zullen doen en de kennis zal vermeerderen. En hij zei ook dat de goddelozen, dat woord nog een keer te gebruiken de goddelozen die zullen het niet begrijpen zegt hij maar de verstandigen die weten wat er aan de hand is ja? dus we zijn gewaarschuwd ik heb u dit niet alleen verteld om een beetje kennis bij te brengen maar ik heb u dit willen vertellen dit verhaal waarom? omdat dat aanbrengen van dat teken dat heeft nog al wat gevolgen en juist daar wil ik u dus op wijzen we zijn geëindigd in openbaring 13, vers 16, 17, 18. Daar stopt openbaring 13. En nu gaan we naar openbaring 14, want we gaan eens kijken wat de gevolgen zijn. Eerst lezen we vers 6 en 7 uit openbaring 14. Dat gaat over een engel, die vliegt in het midden van de hemel en die had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle volk, stam, Taal en natie. Dus dit evangelie van het koninkrijk van God wordt over de gehele wereld gepredikt. Zou je kunnen zeggen, ja? En hij zei met luider stem. Nou, als een engel met luider stem iets gaat roepen, dan moeten wij de oren spitsen. Dan moeten we gaan luisteren. Wat roept hij? Let u op. Vreest God en geeft hem eer. Waarom? Want de uren van zijn oordeel is gekomen. En dan zegt hij het nog een keer voor de zekerheid, mochten we het vergeten hebben, aanbid hem. Wie moeten we aanbidden? Hem, God, vader Yahweh, ja, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Goed onthouden wie we moeten aanbidden. Dan gaan we lezen vers 9 tot 11. Dat is een andere engel, die volgt die eerste onder andere, en ook die zegt iets met luider stem. En dat is belangrijk wat die gaat zeggen. Die derde engel, die roept dus ook met luider stem en die zegt, indien, als, wanneer, dus let op, iemand het beest en zijn beeld aanbeet en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand ontvangt, die zal ook. Even stoppen. Hier staat dat er een beest en een beeld aanbidden moeten worden. En we hebben net gelezen, we moeten vader Yahweh aanbidden. Ja, dus dat u goed weet wat er staat. Hè? En er staat dus hier ook dat mensen een teken ontvangen op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Wat gebeurt er met al die mensen die dat merkteken laten aanbrengen en dat beeld aanbidden? Nou, ga er maar voor zitten. Eén. De eerste... Ze krijgen te drinken van de wijn van Gods gramschap... die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toren. Dat is het eerste wat hun ten deel valt. En wilt u iets meer over Gods toren weten... u weet, ik probeer altijd een beetje huiswerk mee te geven... lees Jeremia 25 eens door. Een heel hoofdstuk dat hoofdzakelijk gaat over de toren van God. Wat gebeurt er nog meer met die mensen... Die worden gepijnigd met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden. Dat is het tweede punt. We zijn er nog niet. Derde punt. Ze hebben geen rust dag en nacht. Wie hebben er geen rust dag en nacht? Staat er die het beeld van het beest aanbidden en al, al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. Ja. We zien dus nu dat er een punt van aanbidding bijgekomen is, maar niet de aanbidding van vader Jawee, maar de aanbidding van dat beeld. Ik kom daar verder niet op terug, omdat vorige keer toen ik hier stond, toen hebben we samen gesproken over de gruwel der verwoesting. Dat beeld wat opgericht gaat worden in de tempel te Jeruzalem en wat aanbeden moet worden op straffen van dood. Openbaring 13, vers 15. Kunt u dat lezen, ja? Maar een beeld aan bidden wil zeggen dat je daar vereering voor hebt. Dat je daar een bepaald respect aan, uh, aan verleent. Maar ik weet niet of u het zich nog kunt herinneren... ...maar toen hebben we gezegd... ...er wordt gezegd dat er aan dat beeld een geest gegeven wordt. En dat die kan spreken. Dus dat beeld, dat spreekt... En wat dat beeld spreekt, dat moeten de mensen op aarde gehoorzamen. Dat is het punt. Maar doen wij dus niet aan mee. Want wij gehoorzamen de woorden die vader Yahweh spreekt. Ja? Maar dat betekent dus, als je dit zo tegen elkaar afzegt... dat je ten opzichte van God in grote problemen komt... als je dat beeld gaat aanbidden en als je dat merkteken laat aanbrengen. En daarom moeten we daar dus eens een keer met elkaar over spreken. We hebben net al drie dingen gezien die de mensen overkomen die dat dus wel doen. Maar dan ben je er nog niet, hè? Lees maar eens openbaring 16, vers 2. Dan komen we terecht bij die zeven engelen die die schalen gaan uitgieten op aarde. En die tweede engel, die giet zijn schaal uit op aarde. En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel ...aan de mensen. Aan welke mensen? Nou, dat staat er... ...die het merkteken van het beest hadden... ...en die zijn beeld aanbaden. Dat is dus een vierde gevolg. Je krijgt niet alleen... ...de toren van God... ...of zwavel en vuur... ...of je hebt dag en nacht geen rust... ...maar je krijgt nou ook nog de builenpest. Ja? Dus die mensen die hebben wat te verwachten. Wat ik uit dit vers lees... ...dat is dat er staat dat de mensen die dat merkteken hebben... en die het beeld aanbidden... die krijgen die zweren. Ik neem aan dat u dat ook leest. Maar dat betekent dat er ook nog mensen op aarde zijn... die dat beeld niet aanbidden... die dat merkteken niet hebben... en die die zweren niet krijgen. En dan hebben ze mij in het verleden ooit wel eens verteld... dat voordat hier... oh ja, ik wou bijna een verkeerd woord gebruiken... Ik zeg het zachtjes. Voordat hier de pleuris uitbreekt op aarde. Ja, worden we opgenomen. Daar hebben wij allemaal niks mee van doen. Maar kennelijk als ik dit zo lees. Zijn er dus nog steeds. Mensen op aarde. Die vasthouden aan Gods woord. Ja? Goed. Enerzijds word je dus verplicht. Om dat teken te laten aanbrengen. Want anders dan kun je niks meer. In deze wereld. Anderzijds. Val je onder het oordeel van de levende God. Hebben wij daar niks om naar uit te kijken? Goh, zat. Laten we eens gaan lezen. Hebreeën 10, vers 29 tot 39. Hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Wij hebben allemaal het bloed van het lam rein geacht. Onze zonden zijn vergeven. Als wij dus terugvallen door die wereldleider te gaan volgen in de toekomst, dan krijgen we dus een probleem hier. Vers 30. Want wij weten wie gezegd heeft... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dit waren de waarschuwingen. Nou komen de goede dingen. Eerst altijd het slechte en dan het goede. Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, gaat over u en mij, naar verlicht te zijn. Neem aan dat we dat toch zijn als we gedoopt zijn en Gods geest gekregen hebben, zijn we verlicht. Ja, gij hebt zo menigmaal lijden doorworsteld... hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking... hetzij deelnemende aan het lot van hen die in zulk een toestand verkeerden. Nou, het is net wat er gebeden werd toen straks. Wij hebben wel een beetje smaad en ellende van mensen in onze familie... die niet begrijpen dat we sabbat en feesten vieren... Of als we in een andere kerk geweest zijn en we zijn eruit gegaan, dan krijgen we smaad en haat over ons heen, maar het valt hier nogal mee. Maar in Nigeria worden kerken platgebrand. En in eh, de islamitische landen hebben de christenen op dit moment helemaal geen eh, mogelijkheid meer om in het openbaar hun geloof te beleiden. Dus daar is het allemaal veel erger. Ja? En toch wordt er tegen die mensen ook deze bemoedigende woorden gezegd. Hou vast. Want gij hebt met de gevangenen medegeleden en de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard. En waarom hebben we dat allemaal aanvaard en geleden? Dat komt nu. Want gij wist, en ik hoop dat u dat ook weet en beseft, dat gij zelf een beter en blijvend bezit hebt. Wij bezitten iets. Wij hebben erfrecht. We hebben recht op onze erfenis. Het koninkrijk van God. Wat komt. Dat heeft vader ons beloofd. En wat hij belooft. Daar mag hij hem aan vasthouden. Ja? Net als Bart Repko doet. Hem op zijn woorden wijzen. En hij zal dat zeker niet nalaten. Om te realiseren. Dus daar moeten wij moed uitputten. Vers 35. Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs. Die een ruime vergelding heeft te wachten. Hier wordt het nog een keer gezegd. Want gij hebt volharding nodig. Ja, dat heb je wel nodig in de toekomst. Om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Dus het staat er nog een keer, het staat er meerdere keren in. Want nog een korte, korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En daar kijken we dus naar uit. Naar die korte tijd die nog rest totdat Yeshua terugkomt. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Nou, ik neem aan dat wij rechtvaardig zijn en dat we dus het geloof op de eerste plaats houden. Maar als we nalatig worden, staat er, dan heeft uh, God geen welbehagen in onze ziel. Maar wij hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Dus dat zijn woorden waar we moed uit kunnen putten. Maar ook in het boek Openbaring... wat zoveel ellende uh, uitstraalt... staat ook nog zoveel bemoediging... die ook met dat merkteken te maken heeft. Laten we maar verder lezen in Openbaring 14 en vers 12. Openbaring 14 en vers 12. Want hier staat... Hier blijkt de volharding... Van de heiligen die de geboden van God en het geloof van Yeshua hebben. Weer dat woord volharding wat we net ook gelezen hebben in Hebreeën 10. Ja? Dus de geboden van God blijven doen, Gods woord blijven volgen en het geloof van Yeshua voor ogen houden. Weet u wie dat zijn, die mensen die dit doen? Dat zijn die mensen die lezen, die horen en die bewaren de woorden van de profetie. Vers 13, nog meer bemoediging. Johannes die vertelt ons het volgende. Hij zegt: ik hoorde een stem uit de hemel tot mij zeggen: schrijf. En we zijn begonnen met twee zaligsprekingen, en hier hebben we de derde zaligsprekking. staan er in totaal zeven in het boek Openbaring. De derde zaligspreking: zalig de doden die in de Here sterven van nu. Af aan. Ja, zegt de geest, opdat zij rusten van hun moeite, want hun werken volgen hen na. Er kan dus een moment komen in de toekomst dat u of een natuurlijke dood sterft, wat vaak gebeurt als je op leeftijd bent, of dat je gedood wordt. Maar als je sterft in de Here en je hebt de geboden van God bewaard en het getuigenis van Yeshua... Het geloof van Yeshua heb je, heb je vastgehouden, staat er, dan ben je zalig als je sterft in de Heren. Ja, Dat is een hele geruststelling om dat te weten. En daarom staat het zo vaak vermeld dat we het niet maar één keer horen, maar dat we er iedere keer aan herinnerd worden. Ja? En de werken die ons navolgen, dat is juist dat doen van die geboden van God en dat geloof van Yeshua vasthouden. Dat zijn die werken. ja? Zijn er nog meer gevolgen voor de mensen? Ja, er zijn nog meer gevolgen voor de mensen. We gaan gewoon door. Openbaring 15, vers 2. Openbaring 15, vers 2. Johannes zegt het volgende. Ik zag als een met vuur vermengde glazen zee... en ik zag hen staan die... Hij ziet daar dus wat volk staan. Maar wat hebben die gedaan? Nou moet u het vers verder lezen. Die hebben het beest en het beeld en het merkteken en het getal van zijn naam overwonnen. En ze staan aan de glazen zee en ze hebben van God een muziekinstrument gekregen. Want ze staan met situs in hun hand. Ja? Dat betekent, je hebt niet toegegeven. Je hebt vol hart. Je hebt overwonnen. Je staat op heilige grond. Waarom zeg ik dat? Nou, als u straks een keer thuis bent, moet u openbaring 4 vers 6 maar lezen. Daar staat dat die glazen zee bevindt zich voor Gods troon. Ja? Dus je staat op heilige grond. En ik denk als je op heilige grond staat, dat je redelijk goed staat. Ja? Beter dan in het Olympisch Stadion in Londen. Ja? Oké. Okay. Maar ook hier lees ik weer dat dat mensen zijn die hebben iets overwonnen. Die zijn dus niet opgenomen voordat dat op aarde allemaal plaatsvond. Anders hadden ze niet kunnen overwinnen. Ja? En daar staat, ze staan klaar om te zingen. En wat zingen ze? Dat staat in vers 3. Hè? Ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van Yahweh... En het lied van het lam. Maar moet je luisteren. Ze zongen het lied van Mozes. Ja. En dat ben ik dan weer. Dan denk ik het lied van Mozes. Zou er in de Bijbel iets over een lied van Mozes staan? Ja, dat staat erin. Er staan zelfs meerdere liederen van Mozes in. Maar welk wordt hier dan bedoeld? Waar moeten we naar gaan kijken? Ze zongen ook het lied van het lam. Staat er. Ik heb daar tot nog toe nog niks over kunnen vinden in de Bijbel. Het enige wat ik me daarbij voor zou kunnen stellen, is dat het lied van het lam bestaat uit de openbaring 15, vers 3 en 4. Want er staat, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God almachtig, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, gij koning der volken, wie zou niet vrezen, Heere, en uw naam, niet verheerlijken. Immers, gij alleen zijt heilig. Want alle volkeren zullen komen... en zullen voor u nedervallen in aanbidding... omdat uw gerechten... openbaar geworden zijn. Dat waren bemoedigende verzen. Ik heb al gezegd... er zal in de toekomst... want dat gebeurt nu ook... er zal bloed van christenen... van gelovigen vergoten worden. In openbaring 16 vers 6, en openbaring 17, vers 6, staan twee versen waarin dat duidelijk vermeld staat, dat er bloed vergoten zal worden van de heiligen. Heilige. Ja, het gaat over die vrouw die dronken was van het bloed van de heiligen en van de getuigen van Yeshua, ja. maar zolang wij dus nog geen keus hoeven te maken, is het allemaal nog niet zo moeilijk. Maar het is goed dat we er eens over nadenken. Een laatste vers in deze serie. Openbaring 20 vers 4. Daar hebben we te maken met het oordeel. Openbaring 20 vers 4. Ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven. En Johannes die ziet weer wat. Hij zag de zielen van hen die onthoofd waren... Dat is niet zo'n prettig gezicht. Maar waarom waren ze onthoofd? Nou, om het getuigenis van Yeshua en het woord van God. Hier heb je die twee dingen weer. Ja? En die nog het beest, nog zijn beeld aan hadden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun rechterhand ontvangen hadden. En zij werden weder levend en heerste als koningen met Christus duizend jaar lang. Dus hier haal ik weer uit dat die mensen het beeld niet aan hebben, geen merkteken gehad hebben, maar wel op aarde waren. Want anders hadden ze dat niet kunnen overwinnen. Dus die zijn niet opgenomen. Dus tot drie keer toe wijs ik u daarop. Ja? Goed. Een laatste overweging. Ik heb nog twee dingen. Toen ik bezig was met deze studie, toen heb ik dat vers van dat merkteken... dat heb ik zo vaak gelezen. En op een gegeven moment, toen dacht ik van... je kunt dat ook anders lezen. En dat wil ik u meegeven. Ik zeg dus niet dat wat ik nu ga vertellen... dat dat ook gaat gebeuren, maar ik wil het u meegeven. Als we dat vers nou nog eens een keer lezen... dat openbaring 13, vers uh, 16... Ik heb geen woord weggelaten. Ik heb het alleen in een andere volgorde gezet. Daar gaan we. Hè? En het maakt, dat is nog steeds die overheid... ...en de, en de overheid maakt dat aan alle... ...en let u op. Eén. De grote, de rijke en de vrije. Dat is de ene groep. En de andere groep, dat zijn de kleine, de arme en de werknemers. Aan allemaal wordt een merkteken gegeven. Dus aan die ene groep, die hoge en die rijke. En aan die andere kant, die mindere. En dat merkteken, dat wordt aan de ene groep gegeven op hun rechterhand. En aan de andere groep op hun voorhoofd. Zou toch kunnen? Want niemand kan kopen of verkopen. We hebben twee groepen, ze hebben allebei het merkteken... en voor allebei geld, ze kunnen niet kopen of verkopen. En dan zou het ook nog kunnen zijn... dat de ene groep het merkteken krijgt van de naam van het beest... en de andere groep het getal van zijn naam. Weet u waarom ik dat dacht? Omdat wij mensen onder elkaar wij maken zelf heel de dag door onderscheid... We hebben regeringen en we hebben de burger. We hebben in het leger officieren en de soldaten. We hebben in de bedrijven de raad van commissaris, de directeuren en de werknemers. Zelfs in de christelijke wereld. We hebben de paus, de kardinaal, de bischoppen. Maar die hebben we ook bij de Russisch-Orthodoxen, de Grieks-Orthodoxen, de Anglikaanse kerk. We hebben de imams de Ayatollahs, en we hebben dat volk wat op de knieën in de banken zit. Wij. Dus wij maken zelf al een enorm onderscheid onder elkaar. Ik wou het u alleen meegeven. Denk er maar eens over na. We gaan afsluiten. Die chip waar al jouw gegevens op staan, niet laat aanbrengen, word je dus uitgesloten van deelname... ...in deze wereld. Want bij alles wat je doet... ...moet je betalen of ontvangen. Ja? Je kunt geen huis meer kopen. Je kunt niet betalen, je kunt niet ontvangen. Je kunt geen rijbewijs meer aanvragen. Je kunt geen uitkering meer krijgen. Je kunt geen baan meer krijgen. En ga zo maar door. Ja? Je maakt dus geen deel meer uit... ...van het openbaar leven. Waarom niet... Je staat niet in het systeem, in de computer. Je bent dus een illegaal zonder vaste woon- en verblijfplaats geworden op aarde. Zo noemen ze dat. Maar God heeft dat voorzien. Weet u hoe die dat noemt in de Bijbel? Je bent een vreemdeling en bijwoner op aarde geworden. Ja? Nou begrijp ik die woorden dus ook wat beter. Ja? Oké. Okay. We sluiten af ook met twee zalig sprekingen. We zijn begonnen met twee... en we sluiten af met twee zalig sprekingen. Ook uit het boek Openbaring. Openbaring 19, vers 9. Schrijf, wordt er tegen Johannes gezegd... Zalig zij, en dan moeten we zorgen dat wij daar dus ook toe behoren... Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. Ja, dan zit je... Aan het goede maal. Openbaring 22, vers 14. De laatste zalig spreking. Zalig zij die hun gewaden wassen. Nou, ik denk dat we dat al voor een groot deel gedaan hebben. We moeten nou zorgen dat er niet te veel vlekken op komen. Dat er geen vlekken opkomen. komen. Ja? Zalig zij die hun gewaden wassen. Waarom? Opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens. Op het eeuwig leven. En door de poorten ingaan in de stad. Het nieuwe Jeruzalem. Dus als wij lezen, horen en bewaren de woorden van deze profetie. Zal God ons bewaren voor de uren der verzoeking die over de ganse aarde komen zal. Want dat belooft hij in openbaring 3 vers 10. Staat één ding bij. Al die mij blijven verwachten staat erbij. Shabbat shalom.